Hey, Sjoerd, over wie zingen we nu een liedje? Ja, die met die, die met die krullen. Wie? Ja, die rare. Wie? Ja, nou, ze is er nog niet. Oh. Maar ze is wel vaker te laat. Oh, dat is het. Ja, Femmeke. Riesebos? Femmeke, Riesebos. Daar ben je niet. Femmeke, Komt die? Dan... Negen uur de wekker gaat, nog even snoezen dan paraat Vandaag de toonhoogtes doorsturen, eerst wat eten en een serie zien Twee uur later niks gedaan, nog even Facebook Koffie drinken met een ander, daar neem je tijd voor uit goed wat doen. Het is een gaal in naar hoop, ze doet niet wat ze heeft beloofd, hoort haar afspraken niet altijd na. Zingt alle liedjes graag een g en geen je hoog niet oké, okay. dus breek je vingers, maar op je gitaar. Ze leert de teksten uit haar hoofd, want dat heeft ze ooit beloofd. Dat duurt bij haar minstens twintig jaar. Heeft dus een mapje voor haar neus, het staat niet zo modieus, maar zo krijgt ze het showtje voor elkaar. Half negen niet gegeten, want dat is ze glad vergeten. Een broodje kaas voor dat diner. Daar neemt ze vaak genoegen mee. Zo de toernochtes uitzoeken. Oeps, de grond ligt vol met broeken. Hierin werken kan ik niet. Ach, dan komt het morgen wel. Die blonde jongen in de band dat is een hele knappe vent. Zoals hij drumt en lacht, zoals hij is. Maar dat zeggen kan ik niet, want mijn dilemma staat voor niets, want ja, ik gel ook al op de bassist. Met die twee jongens in mijn bed, oh, oh ja, dat wordt dolle pret, als ik mijn kamer opgeruimd heb. Misschien zien ze mij niet staan, want ik kom altijd te laat aan en reageer nooit op de gentle lab. Maar... Heel erg hard mijn best, dus alle haters krijgt de pest. Met de band zuip ik mij regelmatig klem. Maar je weet het, het is mijn stem, ik ben de fem in fem. Het is een chaos in haar hoop, ze doet niet wat ze heeft belacht. Vicente Jos, dat het een zwart